4 uur. Maud met het NOS-journaal. met een tankwagen vol explosieven in op het gebouwtje. Bij de explosie die volgde kwamen volgens de autoriteiten. zeker 60 mensen om het leven. onder wie meer dan 20 burgers. De verantwoordelijkheid is opgeëist door IS. In Iran is een miljardair veroordeeld tot de doodstraf. Het is Babak Zanjani die al meer dan twee jaar vastzit. Hij zou miljarden aan olieinkomsten hebben verduisterd. De 39-jarige man zou de fraude hebben gepleegd toen hij samenwerkte met de Iraanse regering om de olieboycott tegen het land te omzeilen. Om de georganiseerde misdaad in Noord-Brabant aan te pakken zijn meer rechercheurs nodig. Dat zegt de voorzitter van de taskforce georganiseerde criminaliteit Brabant tegen de Telegraaf. Volgens hem gaat er nu te veel politiecapaciteit naar de vluchtelingenproblematiek... en de beveiliging van EU-evenementen. Daardoor zou de aanpak van zware criminelen achterblijven. In de Eredivisie heeft de NEC na vijf duels zonder zegen weer eens gewonnen. In Nijmegen werd het tegen Heracles Almelo 1-0. NEC's pit Santos maakte zijn veertiende van het seizoen. Het weerlokaal kan een winterse bui vallen, later meer buien... met vooral vannacht en morgenochtend kans op sneeuw... Ook morgen regen of natte sneeuw, maar ook nu en dan zon. Het wordt dan ongeveer 6 graden. En dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Ze vinnenste in 1.54.83. Sablikova werd op flinke achterstand gezet. De Tsjechisch regerend wereldkampioen kwam in 1.55.44 over de eindstreep. In het klassement heeft Wust met alleen nog de 5 kilometer voor de boeg een kleine voorsprong op Sablikova. Wust mag 1.94 uh, verspillen op de slotafstand. Wust beseft dat Sablikova veel sterker is op de 5 kilometer. Eigenlijk moet hij komen opzij... Ik had 11 seconden voorsprong moeten hebben. Het is niet reëel om te zeggen dat ik wereldkampioen word. Maar ik ga die hengel uitgooien en proberen bij te blijven. Al dus Irene Wüst. Linda de Vries eindigt als derde op de 500 meter. Zij vinden in steen 1'57-04. En Antoinette de Jong verstevigde de derde plaats in het klassement door de vierde tijd neer te zetten 1'57-17.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 De concurrentie zit vooral in het uh, Renault Clio van Ronald, Ronald en Mika Morien... samen met uh, Nieuws Langeveld eveneens uitkomend in Divisie 3... en de BMW uit de Divisie 2 van Michael Matthias Tischner... samen met Uli Becker. De laatste equipe komt in de problemen... waardoor er voor Blekenmolen al een concurrent afvalt. Met de andere concurrenten rekent hij af uh, in vooral de beginfase van de race...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 Let's go.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 Zo te horen heb je Douwe Bob toch wel even wat, wat kans denk ik met uh, zijn uh, plaat voor uh, Nederland.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 Try to put a spell on you because I've got some tricks on my sleeve. To try to put a spell on you because you want me to, and everybody says. Yeah. De Disco muziek uit uh, 84. Hazel Dean met Searching. Looking for love. Got a find me your man. Ja, een beetje dubieus bij haar. Want uh, zij is uh, van de vrouw. Hè? Zodat je dit soort platen dan zingt. Geen idee. Het uh, struiler daarvoor. Tricks on my sleeves. Dit is Zandvoort op zondag. Op deze zondag 6 maart 2016. En hier is Julia en met Venice. Elle voulait que je la Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondoliers P'acquaillant pour une cerise Pour baiser, Elle voulait qu'on l'appelle Venise drôle d'idée drôle d'idée drôle d'idée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 Okay so my ain' Andor Sandberg. Get it together. Mm. I met a boy last week trying to run that game. It sounds so sweet when he say my name. I say boy stop. Run it back. You can talk that talk but can you play that sax? Met a boss last night buying out the boss that I can ride cut down in the jack you I'm like boy stop. Run that back. You can drive all that but can you play that sax? Oh, baby baby I'll SET? Sex, Give it to me. Uh. Okay. Yeah. You better play that sacks. Okay. Yeah. You better play that sacks. Oh. Fancy cars on bass guitars. Fellas in the... Smoking on cigars, those little boys making all that noise. But you ain't gonna steal the show. No fancy cars or bass guitars. Fellas and steal smoking on cigars. Uh. Just play that song, I know. Take a deep breath and blow. Get loose, get right, get a grip and me all night.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 Onvoorstelbaar, maar dit programma wordt ook nog herhaald. Dinsdag tussen 8 en 11. En als je nu op dinsdag zit te luisteren... dan hebben we zometeen Mario de Zandvoort. Ja, ja, ja. Met uh, oude honse muziekjes. Goed, als laatste... de Petcha Boys, the West West Girls. Sometimes you better off a gun in your head.